Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NOS Radio 1-journaal Europa maakt zich grote zorgen... over de digitale inbraak bij het Belgische telecombedrijf Belgacom. Eerst het NWS-journaal. Het krijgt u van Raymond Serré. De kamerfracties van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP overleggen of ze verder willen onderhandelen met het kabinet. Ze hebben vanmiddag een onhandelingsstuk over de begroting van minister Dijsselbloem gekregen. Hij wil vanavond om de tafel met de partijen die verder willen praten. Oudere partij 50 plus is al afgehaakt. SGP-woordvoerder Dijkgraaf adviseert zijn fractie het overleg voor te zetten. De andere kamerleden laten zich er inhoudelijk nog niet over uit. Onder hen is CDA-woordvoerder Van Heijen. We hebben een duidelijke toelichting gekregen van de minister... op het stuk wat er nu voor ligt. Um, daar staan een aantal keuzes in van de regering. Uh, ik, ik ga daar nog geen oordeel over vellen. Ik wil daar echt even over overleggen met mijn collega's. Er zouden in het stuk onder meer voorstellen... staan over het vergroenen van belastingen... en het verlagen van de belastingdruk voor hogere inkomens. Volgens ingewijden gaan er enkele honderden miljoenen euro's... extra naar onderwijs en defensie. In Italië is met verslagenheid gereageerd op het vluchtelingendrama bij Lampedusa. Premier Letta omschrijft de tragedie als een ongekende catastrofe. En Paus Franciscus noemt het drama een schande. Italiaanse media melden dat er zeker 93 doden zijn geteld... en er zouden 500 mensen aan boord zijn geweest. De vluchtelingen zaten op een vrachtschip van ongeveer 20 meter lang. Aan boord brak brand uit, mogelijk door de opvarenden zelf veroorzaakt... om de aandacht van andere schepen te trekken. Waar de vluchtelingen op het rampschip vandaan kwamen is nog steeds niet duidelijk. Het grootste mankement aan de 4 V250 was de accu. Die had grote problemen met onder meer het laden, de warmteontwikkeling... de isolatie en de aarding, blijkt uit een rapport van een IERS onderzoeksbureau Volgens dat rapport had de Fira V250 best gerepareerd kunnen worden. Het bureau is zelfs redelijk positief over de trein. Het ontwerp is van een hoog niveau en wordt geprezen om zijn compleetheid. Maar de accu had eigenlijk opnieuw moeten worden ontworpen, schrijven de onderzoekers. En er is veel mis op het gebied van de afwerking. Het rapport over de VIRA V250 werd geschreven in opdracht van de NS. De spionagezaak bij de Belgische telefoonprovider Belgacom... die twee weken geleden bekend werd, blijkt veel groter dan gedacht. Niet alleen het telefoonverkeer met het Midden-Oosten... werd afgeluisterd melde bronnen aan de NOS. Ook luisterde de Brits geheime dienst anderhalf jaar lang... naar het telefoonverkeer van internationale organisaties in Brussel. Zoals de NAVO, de Europese Commissie, het Europese Parlement... en SWIFT, de organisatie die het internationale betalingsverkeer regelt. De Britten deelden hun informatie met de Amerikaanse geheime dienst NSA. In het Europees Parlement is zojuist een hoorzitting begonnen over de spionagezaak. Daarover zo een gesprek met correspondent Joris van Poppel. De rechtbank in Rotterdam heeft een 36-jarige man... wegens doodslag op zijn vriendin veroordeeld tot 16 jaar cel. Er was 18 jaar wegens moord geëist. De man kreeg ruzie met zijn vriendin en sloeg haar een paar keer op haar hoofd... totdat ze bewusteloos raakte. Omdat hij dacht dat ze dood was en hij zijn sporen wilde uitwissen... stak hij haar kleding in brand, vertelt de persrechter. Hij heeft haar eerst met een vuist geslagen, daarna met een geheel plan. Ter gevolge daarvan is ze bewusteloos geraakt. En volgens de lijkschouwer is zij uiteindelijk overleden... door inademing van, van gassen die door die brandstichting zijn vrijgekomen. Dat de straf hoog is uitgevallen komt volgens de rechter door het hoge recidieve gevaar... en de houding van de man die zichzelf eigenlijk als slachtoffer ziet... en vindt dat de schuld vooral bij zijn vriendin ligt. En dan het weer. Vanuit het zuiden komt de bewolking het land binnen. Vanavond gaat het in het zuiden en westen regenen. Komende nacht en morgen over dag vallen er overal buien. Morgen, later op de dag, breekt de zon soms door. Het wordt ook zachter, 18 tot 22 graden. En er is minder wind bij de ANWB John Sahoka. De spitsverloop drukker dan normaal, want er zijn veel aanrijdingen geweest. De meest opvallende files staan in het midden en zuiden van het land. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en afrit soest vijf kilometer dan ongeluk. Bij de afrit soest is de linkerrijstok dicht. A2 Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt de Tochten en, Tocht en Leender, 9 kilometer. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor de Noordtunnel 8 kilometer door een spoedreparatie. Er zijn twee rijstoken dicht. Op de A27... van Gorkum richting Utrecht... tussen knooppunt Lunetten en Utrecht-Noord... 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstokken dicht bij Utrecht-Noord. En op de A28 veel vertraging... vanuit Amersfoort richting Zwolle... tussen afrit Ermelo en het harde 15 kilometer. En dat komt door een geschaarde auto... met aanhanger. En op de andere rijbaan... richting Utrecht, daar staat door Autopech... bij knooppunt Reisweert 9 kilometer. En bij knooppunt Reisweert is de linker... rijstok afgesloten.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 De zeven over vijf goedemiddag, het ongeluk met een boot vol vluchtelingen... op weg naar het Italiaanse eilandje Lampedusa. De burgemeester heeft al veel zien gebeuren op Lampedusa, maar dit... De tragedie. Een ernstige tragedie, zegt ze. De geschiedenis wijst uit, dit is niet voor het eerst... maar vermoedelijk ook niet voor het laatst. Want duizenden vluchtelingen kwamen de afgelopen jaren al om het leven door in wrakke bootjes koers te zetten naar Europa. En daar kunnen vandaag nog een zeker honderd worden bijgeteld. Een vrachtschip met zo'n 500 mensen sloeg om vlak voor de kust van Lampedusa en Zonk. Zo'n 200 opvarenden worden nog vermist. De meeste van de slachtoffers zijn mensen uit Eritrea. In juli nog maakte de paus een statement door af te reizen naar het eilandje Lampedusa. Het was zijn eerste bezoek buiten Rome als paus. Franciscus wond er toen geen doekjes om, al dus Amerikaankender Andrea Vrede. Tijdens zijn preek heeft hij op de bekende, krachtige... en ook wel heldere manier die we van hem gewend zijn... eigenlijk een flinke veeg uit de pan uitgedeeld aan... eigenlijk aan ons allemaal, aan de hele wereld. Omdat de wereld ten onder gaat aan onverschilligheid... tegenover mensen die het moeilijk hebben. He, de globalisering van de onverschilligheid noemde hij dat. Hij roept mensen op tot solidariteit. En hij heeft ook gezegd dat de mensen die op hoge niveaus... beslissingen nemen die leiden tot dit soort leed... dat die eigenlijk... Ja, daar heeft hij vergiffenis voor gevraagd. Heeft hij heeft ze eigenlijk een veeg uit de pannen gegeven. Maar de woorden van de pauze hebben tot nu toe geen verschil kunnen maken... getuige de ramp van afgelopen nacht. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt... zeer aangeslaagd te zijn door de tragedie. Het dolore het geconcert, van tragedie van dit soort... is <middels> er ook nog in een situatie waarin de soerhouders... zijn er maar de tragedie is gegeven door het feit... La seconda maggioranza poi fa freddo ormai, eh, non sanno nuotare, non sanno dove andare, c'è una tragedia infinita. De reddingsactie kwam snel op gang, maar voor velen kwam die al te laat vanwege het koude water, zegt de minister. Bovendien kon bijna niemand van de vluchtelingen zwemmen en ze wisten ook niet waar naartoe. Een eindeloze tragedie, haar woorden. Contact met Rome met Laurens Jolles, woordvoerder van de UNHCR, dus de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Meneer Jolles, is dit het ernstigste incident tot nu toe bij Lampedusa? Een heel ernstig incident, maar niet het ernstige. Er zijn uh, een paar jaar geleden zijn er twee, 200 mensen overleden bij eenzelfde soort ongeluk. De vorige week is er nog een incident geweest. Niet in Lampedusa, maar aan de kust van Sicilië. En echt binnen een paar meter van de kust. En daar zijn 13 mensen omgekomen. Dus ja, heel tragisch. Uh, moeilijk te accepteren, maar... Dat is gebeurd en daar schrikt iedereen vandaag weer omdat het, omdat het om zulke grote getallen gaat. Waarbij mij de vraag naar boven komt: waarom blijft dit maar gebeuren? Daar bij dat eilandje. Nee, het is niet zo dat, dat er, dat er altijd, als mensen verdrinken bij het eilandje het tegenovergestelde is, is waar. De kustwacht en die gaat uit elke dag. Om mensen te kunnen redden. die. Uh, die uh, uh, wiens, wiens boten aan, aan, aan, aan het zinken zijn. en, en, die, uh, en, en waar ze, waar ze uh, informatie over hebben. Dat gebeurde elke dag. En van tijd tot tijd gebeurt dit. En het is op grote schaal. Uh, nu, in één keer. Uh, waarschijnlijk omdat, omdat er zoveel, zoveel mensen on, aan boord waren. want het is ook een nieuw verschijnsel. dat er 500 man op één boot zitten. Um, maar ik, ik denk niet dat uh, dat, dat iets met Lampedusa te maken heeft. Nee, maar wellicht met het. Onvermogen van de Italiaanse kustwacht... om goed zicht op die bodem te hebben dan? Nou, ja, wat, wat er gebeurd was, is... is de, de, de kustwacht gaat, gaat natuurlijk uit als er, als er iets heel duidelijks fout is... of als ze informatie hebben dat er iets uh, uh, aan, de, aan de hand is met de boot. Anders komen ze gewoon aan. En daar worden ze aangenomen op, op het land. En daar, zijn allerlei, daar worden allerlei maatregelen genomen... om te zorgen dat ze geholpen kunnen worden daar. Er is... Kijkend naar wat er dit jaar gebeurt, vorig jaar gebeurt... wel te constateren dat er wat onge nogal wat ongelukken gebeuren. Wat kan ja. wat de UNHCR betreft dan Italië, maar ook Europa doen... om dit soort dramas te voorkomen? Nee. Maar eerst natuurlijk, het, het, het heeft te maken met het feit dat er nog steeds zoveel crisissen en, en zoveel oorlogen zijn in, in de wereld, dus de situaties van onzekerheid. Maar andere dingen die gedaan kunnen worden, de, en, en, en dat, dat moet geprobeerd worden, is om in landen van transit, zoals bijvoorbeeld Libië, om daar uh, uh, te zorgen dat er een veel grotere, uh, veel meer uh, beschermings- en assistentiemaatregelen genomen worden voor mensen die hebben moeten vluchten en die dus in die landen aankomen. En dat, dat gebeurt niet. De situatie in in vele van deze landen is, uh, is, is, is zo slecht dat, dat men daar ook niet kan blijven en probeert op een andere manier weg te gaan. Het is moeilijk om daar iets aan te doen. He, mensen hebben altijd uh, willen vluchten, en, en al, al honderden jaren, en dat zal waarschijnlijk zo doorgaan. Dat, uh, daar is heel moeilijk om, uh, het is heel moeilijk om daar iets tegen te gaan. De Italianen hebben het geprobeerd, een paar jaar geleden, toen ze dus boten tegenhielden en weer terugstuurden naar Libië. Wat gebeurde er toen? Dat al die mensen weer in de gevangenis terechtkwamen, en in hele, hele moeilijke omstandigheden. En dat, dat werd enorm gecritiseerd, gelukkig. Um, dus dat is ook niet uh, de, de oplossing. Is het niet soms moedeloos van te worden als u kijkt naar uw, uw job bij de UNHCR, toch de vluchtelingentak van de VN? Het is, uh, het is soms moedeloos. Maar aan de andere kant, ik heb, uh, ik heb uh, uh, zoveel situaties gezien waar we, uh, heel veel mensen uh, geholpen konden worden door UNHCR of door anderen. En, en dat, dat geeft je weer moed om door te gaan. Het is weer een heel andere. Deel van de wereld. Maar het geeft wel aan dat vluchtelingen ja. ook op alle plekken. Ik dank u hartelijk, Laurens ja? Jolles, woordvoerder okay. van de UNHCR Goed. in Rome. Dank u wel. Dag. Tot ziens. Dag. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. We gaan meteen door naar Den Haag, want er is nieuws. Peter Blok, wat is er gebeurd? Ja, het uh, CDA stopt ermee. Het uh, CDA stopt met meepraten, meedenken met minister Dijsselbloem... van Financiën over de begroting voor volgend jaar voor 2014. Want het CDA kan zich niet vinden in alle belastingverhogingen... Ja, en doet dus niet meer mee, zegt partijleider Siebrand Buma. Uh, we hebben zojuist met de fractie vergaderd. Uh, het CDA heeft de afgelopen maanden een alternatief gep gepresenteerd omdat wij vinden dat Nederland uit deze crisis moet komen... door minder belasting, door minder nivellering en door een kleinere overheid. Dat is een richting die wij uit willen, omdat we in een diepe crisis zitten. En het grootste probleem op dit moment in de crisis is dat er geen banen zijn. Vandaag heeft het kabinet een aantal voorstellen gedaan. En in die voorstellen heeft het kabinet een keuze gemaakt. En de hoofdkeuze van het kabinet is om de belastingverzwaring... van zo'n 2,7 miljard bijna geheel in stand te laten. Het enige wat er gebeurt is met heel veel schuiven... uiteindelijk van die 2,7 miljard 2,6 miljard te maken. En daarmee staat de kern ter discussie van wat het CDA het allerbelangrijkste vindt... ruimte voor banen door lastenverlichting. En het kabinet doet dat niet. Om die reden zien wij geen basis om verder op basis van dit stuk... met het kabinet te spreken over het aanpakken van de crisis. Voor mij staat het voorop dat je iedere dag met het CDA kan praten... Iedere dag zal ik zoeken naar oplossingen. Maar alleen naar oplossingen die werken en waar ik in geloof. En dat is er een waar banen voorop staan. Waar we de economie structureel sterker maken. Waar we niet de leukste keuzes maken. En niet de makkelijkste, maar wel de beste. U loopt dus weg, meneer Buma. Ik ga op dit moment op basis van dit stuk niet met het kabinet spreken. Dus op basis van dit stuk zal het kabinet niet met het kabinet in onderhandeling gaan. Maar dat betekent dat u niet bereid bent om uw verantwoordelijkheid te nemen... zullen ze bij de coalitie zeggen... De kern van hoe ik in de politiek sta, oppositie of coalitie, is dat ik een hele grote verantwoordelijkheid voel. Want wij zitten in een crisis. Mensen verliezen iedere dag hun baan. Maar mijn grootste verantwoordelijkheid is een betere richting uit te gaan. En ik heb het kabinet die uitnodiging ook gedaan. Het kabinet doet dat niet. Kiest voor pappen en net houden. Kiest voor voorstellen. Hier en daar kleine ver verschuivingen. Maar de kern van het probleem, die lastenverzwaring... Boven, boven, vooruit, euh, voorop laten staan. Dat is dus geen basis. Nee, dat is geen basis voor Sibrand Buma, voor het CDA. Zij doen dus niet meer mee. Daarmee lijkt de grote afvalrace te zijn begonnen. 50 plus en het CDA doen niet meer mee. Zo blijven voorlopig vier oppositiepartijen over D66. GroenLinks, SGP, tot nu toe best positief. En de ChristenUnie, maar daar zijn ze minder positief. Want slop, de fractieleider, de partijleider noemde het... Een een aanslag op de gezinnen dit nieuwe voorstel afwachten wat die partijen later vanavond besluiten Peter Blok dank voor deze tussenstand vanuit Den Haag de AWB Johnson Hawker, wat is de situatie op de weg? Nou, de spits wat drukker dan normaal. Dat heeft alles te maken met veel aanrijdingen. Meestal meest de files in het midden- en zuiden van het land. Beginnen we beginnen even het A2 van het Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopend de Hoogt en Afrit Valkenswaard. 7 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. A6, Lelystad, richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug, 5 kilometer. Ook daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dan het A27 vanuit Gorkum richting Utrecht. Tussen knopend Lunetten en Utrecht Noord. 7 kilometer na een ongeluk met drie auto's. Politie is bezig met een technisch onderzoek. Daardoor zijn bij Utrecht Noord twee rijstroken dicht. En ook heel veel vertraging op de A28. Vanuit Amersfoort richting Zwolle. Tussen af het Ermelo en het harde 15 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. En op de rijbaan richting Utrecht op de A28. Daar staat 9 kilometer voor knoop in de Rijnsweerd. Daar staat een auto stil en blokkeert bij Rijnsweerd de linker rijstrook. Het is 17 over 5. De digitale inbraak bij de Belgische telecommaatschappij Belgacom blijkt veel ernstiger dan aanvankelijk was gedacht. Groot-Brittannië zou ruim anderhalf jaar lang in het geheim toegang hebben gehad tot het telefoonverkeer van alle internationale organisaties in Brussel en in Brussel zetelt, zo weten we ook de Europese Unie en de NAVO en ook de NOS in Brussel, Joris van Poppel zegt: "Dat klinkt heftig, zeg. Hoe zijn ze daar achter gekomen?" Ja, dat hek, dat is van eind 2011. Een jaar lang uh, hebben de telefoonlijnen opengestaan. Kon uh, Groot-Brittannië. Ja. Nou ja, in ieder geval... bij uh, heel veel uh, telefoons hier in Brussel... in de Europese wijk en ook verder buiten... op het belgacom netwerk uh, meeluisteren... Uh, hebben we bevestigd gekregen... van de techneuten die mee hebben gewerkt. Dat, dat lek is uiteindelijk... deze zomer uh, is, dat, uh, uh, uh, is dat ontdekt uh, geworden. En ja, Belgacom zegt nu... dat het nu niet meer mogelijk is. Maar ja, de Britten... Dat Wisten we sinds vorige week door documenten van Edward Snowden. De Britten hebben hier uh, nou, behoorlijk huisgehouden. Behoorlijk mee kunnen luisteren. Ja, maar je mag hopen dat het lek inmiddels is gedicht. Is het ook gebeurd? Ja, dat zeggen, dat zeggen ze wel, dat dat er is gebeurd. Maar ja, dat zeiden ze ook uh, twee jaar geleden. Want de, eenzelfde soort hek werd ook al begin 2011 geconstateerd uh, bij BelgaCom. Uh, en dat heeft toen ook. Toen konden ze ook al meeluisteren bij de Europese instellingen. Nou, dat werd toen gedicht. En dat blijkt nu dat ze een half jaar later uh, weer eenzelfde soort hek hebben gezet. Ja. En dat duurde een jaar lang. Dus ja, er zijn hier wel wat vragen bij BelgaCom. Hebben ze dit niet veel te lang uh, door kunnen laten gaan? Is, is duidelijk wat de schade is, jongens? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Want uh, dat is natuurlijk, uh, de mogelijkheid was er, weten we nu... dat er behoorlijk werd afgeluisterd bij de Europese instellingen, bij de NAVO. Maar we weten niet precies wie er is afgeluisterd. We weten bijvoorbeeld niet of Nelly Kroes is afgeluisterd... of, of uh, Barroso, of uh, Europarlementariërs, of bij de, de NAVO-mensen. Want die gegevens, A, is dat moeilijk te traceren. B, zijn die gegevens misschien ook al gewist. Dus we weten niet precies wie er is afgeluisterd. Dus is het ook moeilijk te zeggen hoe groot de schade precies is. Maar goed, de politieke schade en imago-schade is enorm. Ja, dat is wel lastig als je dat niet weet, hè? Voor, voor een aangifte eventueel. Want wat, wat voor stappen kan Europa gaan nemen tegen Groot-Brittannië? Dat dus heeft afgeluisterd. Nou, Europa verwijst uh, nu nog door naar België. Het Belgisch gerecht moet dit onderzoeken. BelgaCom is, is een Belgisch bedrijf uh, natuurlijk. Uh, het Belgisch gerecht zegt op dit moment helemaal uh, niks. En ook de Belgische premier, Elio Di Rupo, die heeft gezegd... Ja, well, laten we dat eerst dat gerechtelijk onderzoek nog maar afwachten. Waarvan, nu al, waarvan we nu al een heleboel weten wat daarin zal komen te staan... en hoe groot die hek was. Maar eerst moet het gerecht zijn werk doen. En vervolgens, Elio Di Rupo heeft gezegd... kunnen we gepaste maatregelen nemen. Maar ja, gepaste maatregelen tegen de Britten die je afluisteren... maar die tegelijkertijd natuurlijk ook je bondgenoot zijn... met wie je vergadert, met wie je onderhandelt in Brussel. Ja, die gepaste maatregelen die kunnen, zijn natuurlijk ook meteen beperkt in omvang. Maakt een heel ongemakkelijke situatie daar in Brussel. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Jors van Poppel, dank je wel. We gaan naar Friesland, want vanaf 2015 kunnen ouderen en gehandicapten... van hun gemeente een dringend verzoek krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Dat staat in een voorstel van het kabinet. Zo wordt er gedacht aan ouderen die kinderen gaan voorlezen... op de voorschoolse opvang in een dorpshuis in Friesland. Jeroen de Jager met meerdere senioren. Ja, zeker. Uh, we zitten aan tafel. De koffie uh, die is gezet en die is al op. Er wordt afgewassen ergens in de achtergrond. En we gaan praten met uh, uh, ja, Libbe, zo'n echte typische uh, uh, Friese naam. Libbe Zandberg, de voorzitter hier van Dorpshulp. Wat voor soort hulp, want die ouderen onderling die helpen hier elkaar allemaal. 800 inwoners hier. Uh, wat voor soort hulp is dat? Uh, dat, ze, dat ze elkaar assisteren bij uh, ja, de voorkomende dingen, net als uh, gras en boodschappen doen. Rietje in de Heerenveen, uh, iemand heeft een auto er wat ge, uh, ja, geholpen, zeg maar. En dat is uit zichzelf ontstaan of heeft de gemeente daaraan bijgedragen ook? Uh -huh. Zijn jullie daar min of meer toe aangezet verplicht? We zijn niet aangezet. Is, uh, bijna 25 jaar terug heeft de gemeenschap uh, gezegd... Ja, het dorp moet leefbaar wou, wij, uh, blijven voor de ouderen. Is er een Voorzieningen trokken weg, gro uh, Groene Kruis, dat soort uh, dingen. Winkels gingen weg. Ja, ja, ja. En daar is dus voortgekomen dat men zei... van: nou, oké, okay, er moet dus uh, iets worden opgericht. En daar is de gemeente Skassel al ingesprongen. En die heeft uh, ja, gezorgd dat er een ja, soort bestuur komt... en mensen ja, die nu uh, aandacht voor elkaar hebben... en nog meer dan oorspronkelijk... En uh, ja, het komt erop neer dat er van alles uh, wordt gezorgd voor... Uh, nou ja, de, de, de mensen zijn ziek, er wordt er een ziekenbezoek, is er. Er is, uh... wordt er ook medische zorg gegeven, Steunkassen bijvoorbeeld. Hoe ver gaat die hulp, zeg maar? Uh, voor mezelf zeg ik, die medische hulp moet je niet willen als dorpshulp. Omdat het echt uh, medisch is en daar zijn we gewoon niet voor opgeleid. Nee. Er zijn mensen die willen helpen. Eventueel willen zorgen voor een organisatie die dat wel zou kunnen doen. Het of... gaat om ondersteunende taken, zal ik maar zeggen. Ondersteunende taken, ja. ja. Dat is ook wat de staatssecretaris wil. Hij zegt, voor wat hoort wat in die wet WMO, wetmaatschappelijke ondersteuning. Als mensen aankloppen voor hulp bij de gemeente. En dan gaat het vooral om ondersteunende taken. Als huishoudelijke hulp, vervoer, uh, maaltijd dan wil ik ook dat ze daar iets voor terugdoen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Uh, Martin, uh, uh, uh, uh, ik verhaal het Roosnek, want u bent van Kenzoor. Dat is weer omgedraaid Roosnek. Uh, Kenzoor heeft 15 uh, verstandelijk beperkte mensen uh, wonen in een gemeenschap. En die verstandelijk beperkte mensen die krijgen geld dus van de overheid... maar die doen ook iets terug. Vertel. Ja, wij denken dat het ook een, een morele taak is. En uh, wij proberen voor de gemeenschap zoveel mogelijk... ...taken te verrichten die dorpshulp in hoofdzaken aan, uh, aanlevert. Maar er zijn ook standaard dingen. Het uh, ruimen van sneeuw op het moment dat die valt bij de ouderen... Uh, uh, ...wordt papier ingezameld eens in de maand... ...waarbij de opbrengsten ten goede van de school komen in dit kleine dorp. En uh, alle denkbare zaken waar eigenlijk dorpshulp voor de rest mee aankomt. Zou u het logisch vinden dat veel meer mensen die een beroep doen op de maatschappij... ...hulp vragen van de maatschappij ook verplicht iets terugdoen? Ja, ik denk dat uh, uh, vooral in, uh, in, in de... Maatschappij zoals die zich nu ontwikkelt, waarbij mensen zich steeds individualistischer opstellen. Dat een hele goede prikkel kan zijn om een ieder die een uitkering geniet of anderszins... naar eigen vermogen een bijdrage levert in de maatschappelijke dienstverlening. En na 6 september gaan we horen hoe dat hier verder geregeld wordt met wethouder Schouwer, Wauw. Uh, zij zal uh, al een tipje uh, van de sluier oplichten, want het gebeurt hier al. Dat wat staatssecretaris Van Rijn voorstelt, is hier al in de praktijk gaande. Gaan we horen na 6 uur. Ben benieuwd, Jeroen. Tot later. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Vandaag praat de Wereldvoetbalbond, de FIFA, op haar congres... over de ontstaande commotie rond het WK-voetbal van 2022 in Qatar. Na alle recente verhalen over zeer slechte arbeidsomstandigheden... voor de Nepalese arbeiders die de stadions bouwen... was er natuurlijk al de twijfel over het spelen van het toernooi... in die bloedhete zomer in Qatar. Ronald de Boer is ambassadeur van het toernooi in Qatar. Hij was natuurlijk altijd zeer positief over zijn werkgever. Maar ook de Boer erkent nu dat er fouten zijn gemaakt. Ik weet ook zeker dat uh, het is uh, voor hen nu uh, één minuut voor twaalf op dat gebied. Dus uh, ik weet zeker dat de nieuwe uh, Emir, de zoon, Sheikh Tamim, uh, of uh, de Emir Tamim moet ik het misschien nu noemen, die uh, dat zeker uh, bovenaan zijn lijst uh, neerzet en uh, dat gaat keihard aanpakken die zich uh, daar uh, aan dat soort praktijk uh, zich bezig mee houdt. En, uh, en keihard gaat straffen natuurlijk. Theo van is voorzitter van de FIFPRO, de Internationale Spelersvakbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u het met Ronald de Boer eens? Nou, ik ben het eens dat het natuurlijk uh, buitensporig is. En, en uh, schandalig dat uh, die omstandigheden uh, van die uh, werknemers. Uh, dat die er zijn zoals ze zijn. Uh, ik ben nou, niet zo optimistisch te denken dat met uh, uh, een gesprekje door de Tamiers, zoals Ronald het genoemd. Uh, Daarmee het is opgelost. Um, dus uh, ik ben wat minder uh, optimistisch, maar het, moet natuurlijk, uh, uh, het gaat natuurlijk niet alleen om het uh, WK. Alle werknemers die daar werken, die worden schandalig behandeld. En, uh, daar, uh, daar moet natuurlijk uh, uh, een einde aan komen. Ja. Nou, de FIFA buigt natuurlijk ook over die andere vraag. Moet er in de zomer worden gespeeld, zoals nu de bedoeling is, elke vier jaar? Of toch in de winter, omdat het zo bloedheet is daar? Wat is het standpunt van de FIFPro in deze kwestie? Nou, die is helder. Het is los van Qatar. Uh, wij zijn tegen het spelen in landen waar de temperatuur boven de 40 graden komt... omdat het uh, gevaar oplevert voor de gezondheid van de spelers... dat is notabene, notabene de policy ook van de FIFA. Dus? En uh, dan moet het worden verschoven en uh, dan is de winter uh, uh, lijkt dan de enige optie. Dit moet heel erg goed besproken worden, want ik zie uh, heel veel uh, beren op de weg... Want dit zijn ook niet even twee plooien die moeten worden gladgestreken. Dit zijn twee serieuze obstakels. Waar is het fout gegaan met de, uh, met, met de aanwijzing van Qatar 2022 voor het WK voetbal? Nou, ik denk de eerste fout die gemaakt is om uh, eigenlijk uh, uh, voor twee WK's, de volgende WK's, uh, om die al te kiezen. Uh, op het moment ver voor... voor... Uh, uh, de de periodes hadden veel beter eerst, uh, wat ze altijd hebben gedaan... Hè, een keuze maken voor het eerst volgende week, uh, dat, is, dat is fout nummer één. En fout nummer uh, twee is dat zij, uh, ja, zoals ik tegenaan kijk... Uh, uh, verblind door uh, het, het, het geld... Uh, ondoordacht uh, uh, en de, de, de zich met gevolgen uh, van een spelingcartages uh, uh, onvoldoende hebben gerealiseerd. Eind van het liedje, ja of nee? Dat WK voetbal in Qatar dat gaat wel door in 2022? Ja, ik denk niet dat gezien de grote financiële belangen en uh, het geld wat Qatar al uh, steekt in het voetbal, en uh, de grote financiële belangen die liggen aan, aan de hand van een getekend contract door de FIFA met Qatar, dat de FIFA een andere uh, uh, oplossing heeft. Ik zou zelf. Uh, wel, de, de oplossing werkte zich. Uh, Doe de verkiezingen opnieuw, maar ik moet ook een realist zijn. Gezien de uh, financiële belangen gaat dat niet gebeuren. We gaan kijken naar wat de FIFA de komende dagen gaat doen op het congres. Tee van voorzitter van de internationale spelersvakbond FIFPRO. Dank u wel. Oké, okay, geen dank. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals Robert Nienhuis van Noordlies. Wie had dat gedacht?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 Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolis zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusief verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl Goed nieuws! Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Want met de gratis Samsung Galaxy Tab. NRC Next Digitaal. En 1 gigabyte data hoef je niets meer te missen. Nu vanaf 25 euro per maand. Ga snel naar Vodafone.nl/next. Dit is Radio 1. Half zes, het NLC na Raymond het CDA stapt uit het begrotingsoverleg met het kabinet. Volgens partijleider Buma is er geen basis meer om verder te praten. Het grootste bezwaar van Buma is dat het kabinet een lastenverzwaring van 2,7 miljard euro bijna in zijn geheel overeind laat. Eerder liet de ouderen partij 50 plus al weten niet meer verder te willen praten. De ramp bij Lampedusa is voor Italië aanleiding opnieuw hulp te vragen aan Europa om de stroom vluchtelingen over de Middellandse Zee te stoppen. Dit is geen Italiaans drama, maar een Europees drama... zei de minister van binnenlandse Zaken. Voor de kust van Lampedusa zonk een klein vrachtschip met vluchtelingen. Inmiddels zijn er 133 doden geborgen. Gevreesd wordt dat het aantal zal oplopen tot boven de 300. De spionagezaak bij de Belgische telefoonprovider Belgacom... die twee weken geleden bekend werd, blijkt veel groter dan gedacht. Niet alleen het telefoonverkeer met het Midden-Oosten werd afgeluisterd... meldde bronnen aan de NOS. De Britse geheime dienst heeft anderhalf jaar lang... ook telefoonverkeer afgeluisterd van internationale organisaties in Brussel... zoals de NAVO en de Europese Commissie. Het grootste mankement aan de Vira V250 was de accu. Die had opnieuw moeten worden ontworpen... blijkt uit een rapport van een IJs onderzoeksbureau. Volgens het rapport had de Vira V250 best kunnen worden gerepareerd. Het bureau is zelfs redelijk positief over de trein. Het ontwerp is van hoog niveau en wordt geprezen om zijn compleetheid. Het rapport over de Vira V250 werd geschreven in opdracht van de NS. Op een eilandje voor de kust van Madagaskar zijn twee Europeanen gelinst Een groep mensen in het Afrikaanse land dacht dat de twee orgaanhandelaren waren na de vondst van een verminkt kind. De twee werden opgejaagd, mishandeld en opgehangen... en daarna werden hun lichamen op het strand in brand gestoken. Het gaat om een Fransman en vermoedelijk een Italiaan. En de Nederlandse handboogschuttersploeg heeft op het WK in Turkije... voor een grote verrassing gezorgd... door in de halve finale topfavoriet Zuid-Korea te verslaan. In de finale moeten chef van den Berg Rick van den Oever... en Rick van der Ven het opnemen tegen het team van de Verenigde Staten. De weersverwachting van Marco van Mooghe. Met uh, meer bewolking en er trekken ook buien over het land... die vinden we nu al in Zeeland... en komen we geleidelijk aan op steeds meer plaatsen tegen. Dat betekent dat het vannacht dus niet droog gaat blijven... en het koelt ook niet meer zo sterk af. Minima liggen rond de 8 graden in Groningen... en in Zeeland zelfs op een graad of 14. Morgen gaat de temperatuur flink oplopen. Dat gebeurt nadat de buien zijn weggetrokken. Dat gaat niet heel snel, want in de ochtend kunnen er nog wel een paar vallen. Hoewel, in Zeeland is het misschien al wel meest droog. En dan in de middag op steeds meer plaatsen droog... Weer, met ook geleidelijk aan de zon bij. En dan wordt het 18 tot maar liefst 22 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig kracht 4. Zaterdag valt er dan nog een enkele bui. De dagen daarna is het gewoon weer droog en krijgen we meer zonneschijn. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 18 graden. John zijn er veel files op dit moment? Nou ja, inderdaad, 39 stuks is wat drukker dan normaal. Heeft alles te maken met de veel aanrijdingen. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Een paar opvallende files stonden meer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat dus de knoop de hoogte en Afrit Valkenswaard 8 kilometer na een ongeluk. De reisdokken zijn inmiddels weer vrijgegeven. Op de A27 Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en Utrecht Noord 11 kilometer. Daar zijn drie auto's op elkaar geknald en de politie is bezig met een technisch onderzoek. Bij Utrecht Noord twee rijstroken afgesloten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en het Harde 10 kilometer na een ongeluk, daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de andere rijbaan richting Utrecht staat 11 kilometer voor knooppunt Rijnzweerd. Er stond een auto met pech, maar ook inmiddels zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. En nog een opvallende file op de N280, Baaksem richting Roermond-Oost. Daar staat tussen Hoorn en Roermond-Oost 5 kilometer.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 Gelderland levert je mooie streken. Deukje? Ja. Ja. Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw in en we gaan snel. ABS Autoherstel. Ontdek de hedendaagse parels uit de Europese literatuur. Koop aanstaande zaterdag trouw. En ontvang het boek van prijswinnaar Patrick Moriano gratis. Zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. XTC cocaïne en ook heroïne koop je heel gemakkelijk via internet. Althans, tot gisteren. De FBI in Amerika sloot de verborgen website Silk Road, zijderoute... ook wel de marktplaats voor drugs genoemd. Daan van der Gouwen, onderzoeker bij Trimbos Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik had er nog nooit van gehoord, van die website. Wat is het voor een uh, site, Silk Road? Uh, Silk Road is een site die inmiddels twee jaar in de lucht is. Of was beter gezegd. Uh, ja, waar je net zei net al. Daar worden allerlei uh, dingen verhandeld. Ze noemen het de anonieme marktplaats. Uh, daar werd... Ook uh, werden er wapens verkocht, laatst niet meer. Wel drugs, veel drugs, uh, maar ook uh, software... Nou ja, allerlei dingen waar mensen behoefte aan hebben. En dat wordt dus uh, verkocht via een, uh, ja, wat wij het deep web noemen. Je komt er niet zomaar op terecht. Je hebt een speciale software voor nodig, een speciale browser. Maar goed, als je wil kun je daar terechtkomen. En als je daar terecht bent, dan kun je inderdaad uh, allerlei dingen kopen, waaronder drugs. En dan wordt er na bestelling gewoon opgestuurd per post? Ja, dat klopt. Je, je doet je bestelling, je betaalt met uh, bitcoins. Dus de, de internetvaluta, zeg maar, Het uh, gaat allemaal heel anoniem. En het wordt ook discreet hem opgestuurd. Ja, en volgens de FBI werden er honderden kilo's drugs via de site verkocht. Dan vraag ik me af: kwam die drugs ook in Nederland terecht? De drugs komen ook in Nederland terecht. Uh, dus een deel van de drugs worden ook in Nederland uh, vanuit Nederland verstuurd. Tenminste voor zover we dus de berichten op Silk Road kunnen volgen en dat volgt al een tijdje. Dus er is, uh, ja, het is gewoon een kwestie van vraag en uh, aanbod. Uh, er is vraag naar uh, drugs ook via internet en dus het aanbod wordt geleverd. Heb je zelf ook geprobeerd om via Silk Road een beetje helderheid te krijgen wat er daar aan de hand is? Ja, sowieso volgen we al langere tijd de Road. En we proberen te kijken hoe die mechanismen allemaal werken. Wat er verkocht wordt. En of er van ene stof meer verkocht wordt over de periode van tijd of niet. En daarnaast, ik werk bij dimse DIMS, het drugsinformatie monitoring systeem Wij uh, houden ook in de gaten welke drugs er op de markt komen. En in het kader daarvan hebben we ook een uh, aantal keren uh, wat drugs besteld. En uh, die zijn ook uh, aangekomen. Met... Want jullie kijken naar de kwaliteit van de drugs. Is het uh, vervuilde maar, ja. drugs? Wat is, wat is maar, eruit naar nou voren gekomen? Nou ja, één sample bleek inderdaad. Gewoon het sample te zijn wat we ook besteld hadden, maar een ander sample, dus dan hebben we het over designer drugs. Uh, daar had ik een sample van besteld. En het bleek, uh, omdat wij het dus kunnen testen, bleek het een veel uh, potenter en een potentieel veel gevaarlijker stof te zijn dan de stof als, uh, als hoe het werd aangeboden. Met een nodige risico's heeft, uh, dus. Grote risico's, klopt. Ja, heeft het zin om zo'n site te sluiten? Het leek een grote slag van de FBI gisteren. Het lijkt een grote slag. Uh, ze zijn elke twee jaar bezig om de, om de site uh, down te krijgen. Nou, dat is kennelijk gelukt. Maar uh, naast Silk Road zijn er al allerlei andere sites in de lucht. Uh, waarvan we er ook twee volgen. De ene is Black Market Reloaded en de andere nog Atlantis. Dat zijn sites met minder volume. Maar met uiteindelijk dezelfde mechanismen. Dus het is ook een marktplaats waarop van alles verkocht wordt. Dus uh, de verwachting is nu dat Silk Road uh, gesloten is. Dat die andere sites uh, zullen gaan stijgen in volume. Dus meer mensen zullen daarvan gebruik maken. Dus gewoon vraag en aanbod. Oeh, vraag en aanbod ook uh, in de virtuele de wereld van ja. de drugs. Daan van de Gauw, onderzoeker bij het Trimbos Instituut. Dank u wel. Graag gedaan. Er is geen bewijs dat de klimaatverandering... door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Ja, dat is de stelling van zogenoemde klimaatskeptici. Vanmiddag hielden ze een conferentie in Den Haag aanleiding het klimaatrapport van de IPCC dat vorige week verscheen. En daarin staat dat de temperatuurstijging met 95% zekerheid door de mens is veroorzaakt. Verslaggever Karin Albers ging eens even kijken en luisteren naar de twijfelaars. Een van de dingen die me opvalt. Het klimaat en ook de discussie over het klimaat is kennelijk een mannenzaak. Ik heb alleen ja, daar maar mannen lijkt gezien. Het wel op. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Ook vrij veel grijze mannen. Ja, daar lijkt het ook op. Ja, daar kan ik verder niks aan doen. Heeft u daar een verklaring voor? Uh, ja, wij hadden het net eventjes voordat voor, uh, het begon erover van... die oude mannen hebben voldoende tijd om zich er eens in te verdiepen. Ik denk dat dat wel een rol speelt. Uh, waarom er zo helemaal geen vrouwen zijn op journalisten na... Uh, dat weet ik echt niet. En ook bijna geen jonge mensen. Rob de Vos is oud-leraar aardrijkskunde. De klimaatdiscussie volgen is zijn hobby. Hij is de website klimaatgek.nl begonnen. Wat is daarop te zien? Uh, nou, Een tamelijk uh, kritische benadering van, uh, van klimaatverandering. Zoals ik net al zei, niet mijn eigen mening, maar gebaseerd op, uh, op publicaties. Ja, eig eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen de, de andere kant van, uh, van het wetenschappelijk onderzoek die naar mijn mening te weinig naar voren gekomen is de afgelopen jaren. Ook aanwezig Jan-Willem van Gens, geen klimaatdeskundige. Nee, ik ben jurist. Ik heb bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt. Ik heb belangstelling voor het onderwerp als mens. En er gaat ook 200 miljoen per jaar van de Nederlandse overheid... gaat in de bestrijding zetten van CO2. Dus dat is allemaal weggegooid geld. Twee deuren verder kunnen ze dat goed gebruiken hier. Van Gent denkt een verklaring te hebben voor het gebrek aan kritische vragen over het IPCC-rapport. En hoe komt dat nou? Omdat een heleboel mensen hebben hun carrière en hun geld, hun inkomsten gezet op dat klimaat. Hè, de KNMI's van deze wereld. En ja, er is een bepaalde stroming. die zegt, nou, het gaat gewoon heel slecht op het klimaat en dat komt door ons. En ze dus nu, zijn nog steeds bezig om dat te verdedigen, want daar hangt hun brood vanaf, hun reputatie vanaf, alle papers die ze gemaakt hebben. Dus ja, daar kom je niet dus zo af van terug. En dan vraag je waar zijn die model op gebaseerd, op onvolledige gegevens. Of eenzijdige gegevens. Maar daar wordt dus geen enkele aandacht aan besteed aan dit soort vragen. En dus blijf je hier met een klein groepje mensen bezig om dat aan de orde te stellen. Maar het wordt... Een klein groepje, maar wel een fanatiek groepje. Nou, geïnteresseerd groepje en een evenzeer bij het klimaat betrokken groepje... als die mensen aan de andere kant. Maar er komt steeds meer ruimte voor discussie, ziet de Vos. Ja, en Er is al een begin gemaakt met een soort van dialoog... Want Marcel Krok, de wetenschapsjournalist, die zo dadelijk een lezing gaat houden... die heeft samen met het KNMI het initiatief genomen... en trouwens met de Rijksoverheid om een, een website op te zetten... waarbij de dialoog tussen meer volgende klimaatwetenschappers en wat kritische klimaatwetenschappers wat dichter bij elkaar te brengen. Dat is pas een half jaar geleden van start gegaan, maar ik denk wel dat er wat beweging in zit op dit moment. Op weg die beweging naar helderheid over het klimaat en wat allemaal wel en wat niet klopt. Britse inlichtingendiensten hebben anderhalf jaar stiekem toegang gehad tot al het telefoonverkeer van internationale organisaties in Brussel. Het hekken gebeurde op een netwerk van de Belgische telecomprovider Belgacom. Notabene door een bevriende natie, Groot-Brittannië. Toch kijkt IT-beveiliger Ronald Prins van Fox IT er niet helemaal van op. Ja, wat je ziet, dat er, dat er steeds heftiger wordt aangevallen. En, uh, en wat mij heel erg verbaast, is dat nu gewoon... Uh, ja, zelfs als het blijkt dat andere staten... waarvan we dachten dat onze bondgenoten waren... bij elkaar zitten in te breken... dat dat zo makkelijk maar voorbij laat, uh, lijkt te gaan... Hè, zonder heel veel uh, commotie erover. Want Belgacom is natuurlijk heel belangrijk voor België. Niet alleen voor België, maar ook voor heel Europa. Al die instituties, die zitten daar. Ja, je ziet in de algemene zin dat, dat uh, telecom-providers... Uh, een target zijn van inlichtingendiensten. Ja, en Brussel is wel, uh, wordt ook opgeschreven beschreven als het nieuwe Wenen... waar, uh, waar het dus een, uh, een drukke wereld is van heel veel spionnen... die daar bij elkaar rondlopen, omdat er een hoop informatie daar weg te halen is. Maar denkt u dat in Nederland ook heel veel meegekeken wordt... door buitenlandse inlichtingendiensten? Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. We hebben een aantal incidenten in Nederland gehad waarbij... Uh, of Russen of Chinezen of Iraniërs geïdentificeerd zijn die op netwerken bezig waren. Het gaat niet altijd dan om uh, politieke of diplomatieke informatie, maar ook steeds meer zien we economische informatie. Er zijn een hoop bedrijven die last hebben van uh, ja, zoals spionage vanuit Rusland als van uh, China. En uh, ja, dat gebeurt nu ook in Nederland. En voor mij is het nu wel het moment om daar serieus een, een, een actie tegen te nemen. Ja, want we hebben natuurlijk in Nederland KPN... over de vitale infrastructuur als het gaat om telecom. Um, is KPN voldoende gewapend tegen dit soort aanvallen... van bijvoorbeeld inlichtingendiensten? Ja, kijk, het voordeel van KPN is... die hebben een uh, anderhalf jaar geleden een vrij forse incident gehad... en hebben daarna heel veel opgetuigd om heel snel in de gaten te hebben wanneer zo'n aanval zou plaatsvinden... en er ook op kunnen reageren. Um, en dan zie je een beetje de triestheid van deze wereld. Um, het kalf moet verdronken zijn voordat de punt gedempt wordt. En pas als er een incident geweest is, wordt er geïnvesteerd. En, uh, ja, ik hoop niet dat alle telecomorganisaties in Europa... eerst eerste keer aan de beurt geweest moeten zijn... voordat ze zichzelf goed gaan beveiligen. Maar is dit nou alleen de taak van het uh, bedrijf zelf... of heeft de overheid hier ook een taak? Wat vindt u... Ja, ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen... dat alle verantwoordelijkheid bij een bedrijf ligt. Een bedrijf moet natuurlijk in eerste instantie... zijn eigen poorten goed sluiten. Uh, maar een inlichtingendienst, dat is nogal een, uh, een instituut... met heel veel resources. Uh, dat is best lastig om jezelf tegen te verdedigen... En ja, in de Koude Oorlog vonden het heel normaal dat als de Russen rondliepen, dat de BVD eromheen hing. En eigenlijk zou het digitaal niet anders moeten zijn dat als er een buitenlandse indringer op onze netwerken zit. Dan verwacht ik eigenlijk ook dat de AIVD ook op dat netwerk zit om ze terug te sturen. En denkt u dat dit nou ook nog gevolgen heeft voor de verhoudingen in Europa tussen inlichtingendiensten? Ja, wat ik hoor in het algemeen is: van ja, dit wisten we toch allemaal dat we elkaar zitten te besnuffelen continu. Uh, ik mag het wel hopen dat er, uh, dat er nu wel stevige gesprekken plaatsvinden. Want ik zou het zelf heel moeilijk vinden om met iemand in onderhandelingen te zitten. Terwijl ik weet dat aan de andere kant van de tafel iemand zit... die eigenlijk mijn mail de laatste drie maanden heeft mee te lezen. Ronald Prins van Fox IT. In gesprek met verslaggever Hendrik Willem Hofs. Een kwartier geleden waren het er 39 files. Is het meer of minder geworden? Nou, er zijn er 10 bijgekomen en er staat bijna 200 kilometer file. Het is een vrij drukke avondspits. Het heeft alles te maken met de veel aanrijdingen. De meeste files staan op dit moment. De langste files in het midden van het land, zonder meer op de A27. Vanuit Gorkem richting Utrecht. Daar staat tussen Knoop, het Everdingen en Utrecht-Noord een 15 kilometer na een ongeluk. Bij Utrecht-Noord zijn daardoor twee rijstroken afgesloten. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en dat harde 11 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Dezelfde A28, maar aan de andere kant op richting Utrecht. Daar staat tussen af het maan en Knoop het reserveert nog 12 kilometer. Er stond een auto met pech, maar inmiddels zijn ook daar allerlei reisselken weer vrij. En nog een opvallende file op de N280, Baaksem richting Roermond-Oost. Daar staat tussen Hoorn en Roermond-Oost 5 kilometer. Het overdik op Twitter. Nieuws over Greenpeace heb ik niet. De bemanningsleden van de Arctic Sunrise zitten nog steeds vast. Verontwaardiging wel op Twitter over hun lot. Onder meer van deze oude bekende aan het schaakfront. Apenstaart Kasparov63, ruim 40.000 volgers. En zijn 1330ste tweet was deze, en ik vertaal het uit het Engels. Hebben westerse regeringen zich uitgesproken over hun burgers... die worden beschuldigd van piraterij naar het Greenpeace-protest? Geen klachten? Aan de telefoon de voormalige wereldkampioen Schaken... Maar tegenwoordig actief als mensenrechtenactivist. Gary Kasparov, goedemiddag, goedavond. Goedavond. 30 Greenpeace-leden beschuldigd van piraterij. We have 30 Greenpeace members accused and indicted for piracy. What do you think of this indictment? Ik no, I think there was definitely a case of piracy, but from the Russian officials, because we had a typical, you may call arrogant, but a very peaceful Greenpeace process. Well, uh, that had uh, no danger whatsoever for uh, the oil platform in the sea. And uh, I think this in indictment is a clear message from Putin to the free world that he uh, can do whatever he wants, paying no attention to the public opinion. Dit is duidelijk een boodschap volgens meneer Kasparov van Poetin... om te laten zien aan de rest van de wereld... ik kan doen wat ik wil, want in zijn opvatting... was het protest van Greenpeace niet meer dan een vreedzaam uh, protest... Uh, waarbij geen enkel gevaar voor wie dan ook... op dat Orlipoer platform aanwezig was. Nu is die the indictment daar, die the aanklacht. We have the indictment. The Netherlands, uh, the ship is under a Dutch flag... and there's two Dutch crew members who are studying... The indictment. What do you think the Dutch government should do? What vindt u dat that the regering moet doen? I believe that the international community has plenty of opportunities you to that the to that this kind of pirate acts from his um, cronies will not go on it. De internationale gemeenschap heeft genoeg uh, maatregelen om uh, om te handelen, om te laten zien aan Poetin dat wat hij doet met zijn regime dat dat illegaal is. Maar waar denkt u dan aan? Wh what kind of actions do you expect from the international or the Dutch community? Look, unfortunately, I don't expect very much now. In watching at the uh, current retreat of the West World uh, uh, hmm. led from behind by the United States, uh, one can hardly hope for the harsh reaction now. But if nothing happens, that will uh, make Putin even more hungry for arrogant actions. It's the first time where he abducted uh, uh, Western citizens and naturally he is now testing, testing the ground for further drastic action. Hij verwacht, zegt Kasparov, eerlijk gezegd niet al te veel van de westerse gemeenschap. Hij constateert een terugtrekkende beweging, aangevoerd door Amerika. En dat is gevaarlijk, zegt Kasparov, want daardoor zal Poetin alleen maar meer hongerig worden... om nog meer uh, van dit soort, in zijn woorden, uh, fratsen uit te halen. Hoe denkt u dat dit incident met de Greenpeace-bemanning gaat aflopen? Hoe do you dat dit Greenpeace-incident zal worden be Ik denk dat the only resolution is. is... Positive resolution. I, I mean, uh, could be a result of the um, united action uh, from the countries that are involved. Uh, and if nothing happens, I don't think we don't have any interest in uh, in uh, letting these guys free. De landen zullen in ieder geval moeten samenwerken... om gezamenlijk met een resolutie in actie te komen. Als de landen dat niet doen, dan zal Poetin gewoon zijn eigen gang gaan. Ik, ik dank u hartelijk, meneer Kasparov. Thank you so much for your time, sir. Thank you very much for inviting me. Het NOS Radio 1 Journaal. Farrell Williams. Het NOS-radio en journaal Mediaoverzicht. De website van de krant Coriella della Sera opent met een beeldvullende foto. waarop te zien is hoe hulpverleners lijkzakken wegdragen. Pas na een halve minuut verdwijnt die foto en verschijnen de nieuwsartikelen over de ramp. De voorpagina's van kranten en websites in de rest van de wereld staan vol met het nieuws over de scheepsramp bij Lampedusa. Als het nieuws bekend wordt, onderbreekt CNN direct het programma over de shutdown van de Amerikaanse overheid. Yeah, we hebben some nieuws developing Right now, in fact, breaking. At least 88 people have died after a boat capsized and caught fire off the Italian island of Lampedusa. About 150 people so far have been rescued by the coast guard. Ook in Italië is ineens veel minder aandacht voor de dreigende regeringscrisis. Bij de Italiaanse senatereis spreekt de paus er schande van over die gebeurt gebeurtenissen. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime. De tragico naufragio avvenuto oggi largo Lampedusa. Me viene la parola vergogne. Paus Franciscus. De Nederlandse honorair consul die gisteren werd neergestoken in haar kantoor in Split werd drie jaar geleden bedreigd door dezelfde aanvaller. Dat heeft de consul volgens uh, gezegd uh, tegen de Kroatische krant Sloboda Dalmatia. Volgens honorair consul Condits is het een psychiatrisch patiënt... die verslaafd is aan harddrugs. Ze heeft de man twintig jaar geleden in Nederland leren kennen. Hij kwam wel vaker naar haar kantoor. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Mensen die langs de HSL-lijn wonen... hoeven niet bang te zijn voor geluidsoverlast... nu de NS daar met andere treinen dan de Vira gaat rijden. Dat heeft staatssecretaris Mansveld gezegd tegen RTV West. In eerste instantie worden intercity's gebruikt... en die maken volgens Mansveld niet meer geluid dan is toegestaan. Later komen er nieuwe treinstellen en ook die maken niet meer lawaai dan de Vira. Het is zo dat er ook een nieuwe trein gaat rijden in de toekomst. Dat is de IC200. Daar zal voor berekend en uiteindelijk gemeten worden wat het geluid is. Dat gaat natuurlijk dan binnen de geldende Normen en Grenswaarden. En daar wordt, als die overschreden zouden worden, naar doelmatige maatregelen gekeken. Ander nieuws over de FIRA komt uit een rapport dat in handen is van de NOS. Het grootste probleem van de treinen is de accu. Uit onderzoek in opdracht van de NS blijkt dat die eigenlijk opnieuw ontworpen moet worden. Ook is er veel mis met de afwerking van de treinen, vinden de onderzoekers. Het ontwerp van de FIRA vinden ze van hoog niveau. Tot slot een opmerkelijk verhaal uit Amsterdam. Een lid van de stadsdeelraad Oud-Zuid mag alleen nog tijdens kantooruren in het stadsdeelkantoor komen. De man van de lokale partij Zuid en pijpbelangen is betrapt toen hij in de Griffiekamer in papieren snuffelde. Dat hij s'avonds niet naar binnen mag, leidt er volgens deelraadslid Keizer toe... dat hij zich moet vermommen als hij s'avonds naar een vergadering wil. Het stadsdeel zou het vooral op hem gemunt hebben... omdat hij zoveel lastige vragen stelt, zegt hij in het parool. Nou, we moeten moet je maar eens kijken, een keer gaan kijken. bij zo'n vergadering, extra amusement. Zeg ik nog even terugkeren op dat bericht over Corriere della Sera. Uh, he, dat bericht, als je naar die site gaat... dat er dan zo'n grote foto in beeld komt indringend. te staan. Dat is echt heel indringend. Ik heb hem hier voor me staan. co O-R-R-I-E-R-E.it. En dan zie je een foto van reddingswerkers... die uh, overleden vluchtelingen van die boot aan land dragen. Dat is uh, een typisch voorbeeld van een foto die meer zegt dan duizend woorden. Het was een verhelderend gesprek en daar wil ik toch ook op dit moment bij laten. Wat is dat, een verhelderend gesprek? Waarschijnlijk is er voldoende gebeurd om niet weg te lopen. Het was verhelderend genoeg. Het is in ieder geval um, een goed gesprek geweest. Aan het einde van het gesprek begrijp je die ander beter. En verder kan ik daar niets over zeggen. Voor de FNV staat het sociale akkoord. Die sociale partners volgen dit proces met meer dan bijzondere belangstelling. U blijft erbij dat er nog steeds niet aan gemorreld mag worden. Absoluut. Met welke partijen ga je verder en van welke partijen ga je afscheid nemen? Radio 1. We Gaan weer verder. Het nieuws van alle kanten. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stukadoorsbedrijf niet meeverzekerd. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim. De nieuwe sloopservers van je stukadoorsbedrijf direct mee verzekerd.